Zes uur, Marian Koukouk met het NOS Journaal. In de Malinese stad Timbuktu, die heroverd werd op islamitische strijders... is een belangrijk Al-Qaeda-document gevonden. Het zijn instructies van de Afrikaanse leider van de terreurbeweging. Hij vindt dat zijn strijders te snel en te streng de sharia hebben ingevoerd... en dat het hele project in Mali daardoor kan mislukken. Hij wil dat ze mensen gaan samenwerken met lokale groepen. Hij zegt al tevreden te zijn als er een goed zaadje geplant is in vruchtbare bodem. Het is de eerste keer dat een dergelijke interne instructie van Al-Qaeda openbaar wordt. In de Amerikaanse stad Mobile is het cruiseschip aangekomen dat al dagen kampt met motorpech. De toestand op de boot was niet te harde, zo hebben passagiers al laten weten. Zondag vielen door brand de scheepsmotoren uit, de kranen en wc's werkten niet meer en ook de airco was kapot. Passagiers melden dat overal poep en plas lag en dat mensen met matrassen op het dek gingen liggen om aan de stank en de hitte te ontkomen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt dat burgemeester Joritsma van Almere te ver gaat in haar houding tegenover verslaggevers van Poot. Joritsma weigerde hen maandag toe te laten bij een bijeenkomst over kentekenplaten. Ze zei dat ze wist dat Poot geen interesse had in het onderwerp en dat ze ergens anders voor kwamen. Ze zei dat ze de werkwijze van de omroep afkeurt en daarom uit principe niet met de verslaggevers praat. De NVJ vindt dat Joritsma handelt in strijd met de grondwet. Burgemeester Bloomberg van New York wil wegwerpbekers en verpakkingsmateriaal van polystyreen verbieden. Jaarlijks is de stad 400.000 dollar kwijt aan het vernietigen van gebruikte bekertjes en bakjes. Het spul is niet te recyclen. Bloomberg zit in het laatste jaar van zijn burgemeesterschap en heeft nog meer milieumaatregelen aangekondigd. Dan nog het weer in het Noordoosten. Nog wat sneeuw en glad. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur op tot boven nul. Overdag is het wisselend bewolkt met een enkele winterse bui. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuiden en zuidwesten, komt plaatselijk dichte mist voor. En verder zijn de lokale wegen door sneeuwresten nog plaatselijk verraadelijk glad. De A2 Maastricht richting Eindhoven is door een ongeluk afgesloten bij gratum. Je wordt er omgeleid via de op- en afrit gratum. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze vrijdag 15 februari. Vlees en gas, dat zijn zo'n beetje onze basisingrediënten vanochtend. Groot-Brittannië zijn in het paardenvleesschandaal drie bannen aangehouden... en er zijn medicijnen gevonden in het vlees. Hoe zit dat in Nederland? Landbouwstaatssecretaris Dijksma heeft een brief naar de Kamer gestuurd... en ze praat ons bij vanochtend. En dan het gas. In Veendam zijn ze geschrokken. De NAM wil namelijk ook daar gaan boeren naar gas. De vergunningen zijn verstrekt, alleen de politiek wist van niets. Gemeentebelangen Veendam weet het nu wel... En ik wil het niet. En laat het er ook niet bij zitten. Dat hoort u later vanochtend. Er scheert zo rond 12 uur een asteroïde Ten grootte van een half voetbalveld langs de aarde. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Dat zegt Grover Schilling bij ons vanochtend. En Mark Robin Visser, die aanschouwt vandaag het wonder van Eindhoven. Ja, ik wil deze ochtend graag beginnen met een heel bijzonder geluid... waar heel veel mensen goede en misschien wel minder goede herinneringen aan hebben. Luister even. Herkent u het al? Herkent u het al? Uh, ook de mensen die het geluid niet herkennen, moeten vooral blijven horen, blijven luisteren. En de mensen die er wel, luister nog eventjes. Kan luisteren nog eventjes? Luisteren, even, even, even, ja. ja. ja. <lacht> mensen die het niet herkennen, moeten blijven luisteren. En de mensen die het wel herkennen en er verhalen over weten, kom maar op, die wil ik graag horen. En de muziek vanochtend onder andere van Mark Noffler.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 Something from the past just comes and stares into my soul Call on a tollgate with a Caledonian road Call on a tollgate, God knows when I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 Zeven minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Twee kamerleden van de SP weigeren om bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander de eet af te leggen. Kamerlid Sadet Karabulut vindt zo'n eetaflegging overbodig. Ik heb natuurlijk uh, trouw beloofd aan het volk sowieso. Uh, en hier bij installatie ook uh, aan uh, de monarchie. Althans als onderdeel van de parlementaire democratie. Dat laatste vind ik vooral belangrijk. Ja, om, om dat dan nog een keer op zo'n manier uh, middels een aparte uh, eten uh, doen. Dat gaat mij echt net een stap te ver. Er zijn grenzen. Haar collega Bashir heeft er naar eigen zeggen niet zo'n trek in... om de eten af te leggen voor de nieuwe koning. Hij heeft wel een excuus. Nou, ik ben op de dag van de abdicatie niet aanwezig in Nederland. Ik ben uh, toevallig dan op vakantie. Dus het komt mij heel goed uit dat ik er dan niet ben. En dan hoef ik ook deze tekst dus niet uh, te zweren. Ook de Partij voor de Dieren overweegt om niet naar de inhuldiging te gaan. Fractieleider Thieme wil eerst weten of de koning bijvoorbeeld mag jagen. In Rotterdam is in een auto een dode man gevonden. Tegen middernacht kreeg de politie een tip dat er een gewond iemand in de auto zat. In eerste instantie werd gedacht aan een aanrijding met letsel. Maar al snel uh, kreeg de politie een ander vermoeden. En agenten die uh, ter plaatse gingen troffen inderdaad een auto aan... met daarin inmiddels een overleden man. De politie vermoedt dat de man is doodgeschoten. Over zijn identiteit is nog niets bekend gemaakt. Ondanks de aardschokken van de laatste tijd... gaat de Nederlandse aardoliemaatschappij een nieuw veld aanboren in Veendam. En dat gebeurt al eind februari. Maar inwoners van het Groningse dorp weten nog van niets... Verslaggever Jeroen de Jager voelde de NAM erover aan de tand. Wij gaan binnenkort daar een inloopsessie organiseren. Wij vinden het belangrijk om de mensen goed te informeren. En zullen binnenkort uitgenodigd worden voor de bijeenkomst. Dus de bewoners weten het daar nog niet? Nee, de bewoners weten het nog niet. Ze worden binnenkort uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hm. Nou, de lokale politiek is bezorgd. Ik zei het al eerder in de opening zojuist. Na acht uur spreken we met de fractievoorzitter van Gemeentebelangen in Veendam. Het cruiseschip Carnaval Triumph, dat sinds zondag rondborberde op de Caribische Zee, is terug in de Verenigde Staten. 4000 opvarenden hadden een week geen warm eten en ook geen sanitair, met alle gevolgen van dien. De terugkomst van het schip is groot nieuws op de Amerikaanse televisie. Like them, they're, they're <laughs> no, no, de passagiers zijn opgelucht dat ze eindelijk aan wal mogen. Ze zijn overweldigd, ze zijn Mensen klappen, Het was really leuk. <laughs> nou, toch nog een beetje sfeer aan boord. The Carnival Triumph ligt nu in een haven in Alabama. Het duurt nog een paar uur voordat iedereen van boord is. De voedsel- en Warenautoriteit is een onderzoek begonnen naar fraude met paardenvlees. Bij honderd bedrijven wordt gekeken wat voor vlees er wordt verwerkt en wat er op het etiket staat. Staatssecretaris Dijksma zegt dat het onderzoek uit voorzorg wordt gedaan. Dat betekent niet dat bij die bedrijven allemaal iets aan de hand is. Mm -hmm. Maar we doen dat juist om te voorkomen dat mensen het idee krijgen. En het is dus belangrijk dat consumenten helder hebben wat er op hun bord ligt. En daar mag geen uh, ja, verschil van mening over ontstaan. Deze week bleek in verschillende Europese landen paardenvlees te zitten in kant-en-klaar maaltijden, terwijl dat niet op de verpakking stond. In Nederland is paardenvlees aangetroffen in verschillende merken lasagne. Ze is pas twee weken minister af, Hillary Clinton, maar nu al is vriend en vijand het erover eens dat ze het als minister van Buitenlandse Zaken goed heeft gedaan. En dus kreeg Clinton gisteravond de hoogste militaire onderscheiding voor burgers. Along the way, you've been an exceptional representative of the men and women of the Department of State working tirelessly in the aftermath of the Arab Spring. Applaus daar voor Clinton, de hoogste Amerikaanse militair. Die hoorde zei dat Clinton onvermoeibaar was. Tot slot was er natuurlijk applaus. Hoorde het bloemen en de prestigieuze medaille. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft burgemeester Joritsma van Almere op de vingers getikt. Die weigerde afgelopen maandag een verslaggever van Pound bij een persconferentie. Joritsma zei toen dat ze het onderwerp te onbenullig vond voor televisie. Nee, ik maak soms de keuze, dat klopt. Over Popnagel had ik niet het gevoel dat dat nu zou behoren tot het landelijke nieuws. Maar dat wordt u nu juist verweten: dat u die keuze maakt en niet de journalisten dat, zelf. Dat is niet het geval. Dat is echt niet het geval. want U maakt mij nou één ding niet wijs dat ze daarvoor kwamen. Ik weet dat gewoon. Ja, Jorisma wil uit principe niet spreken met Pound... omdat ze hun journalisten respectloos vindt. De NVJ zegt nu dat Jorisma haar boekje te buiten is gegaan. Als hij een probleem heeft met uh, uh, wat voor journalist dan ook... of het naar Pound nieuws is of, of een andere uh, journalist... Uh, dan, dan zijn er andere methoden voor om dat uh, aan te vechten. De belangenvereniging zegt dat George maar in strijd met de wet heeft gehandeld. En ze krijgt van de NVJ nog een brief over de kwestie. Dan kijken we eventjes naar het uh, nieuws in de kranten. Als eerste blik in de ochtendbladen vanochtend. Ja, natuurlijk nieuws over uh, het IJssel dat gisteren. Uh, in Nederland. Uit de hemel viel ijs echt uit de hemel. Gevaarlijk um, en prachtig ook. Want we zien mooie foto's op de voorpagina van trouw. Hoe uh, het ijs op de auto's terecht kwam en ijspegels creëerde. Maar het leverde ook gevaarlijke tafereelen op. Ik zei het al. AD heeft daar berichten over. 160 ongelukken door IJssel. En een indrukwekkende foto van een auto die over de kop sloeg op de A20 bij Vlaardingen. Een persoon raakte erbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Verder in het AD... Groot onderzoek naar vrouw uh, de paardenvlees. U hoorde dat net al eventjes in ons bulletin. En de opener van Trouw is dat ook Zuid-Korea nu zint op een atoombom. Na de derde kernproef in Noord-Korea... eisen regerende conservatieven in het uh, zuiden nu een kernwapen. Nog even naar de Volkskrant. Opener daar. Nederland eerder weg uit Kunduz. Gisteren hoorde u al via de NOS... dat vanaf 1 juli al het politietrainingcentrum wordt uh, overgedragen aan de Afghanen. Um, nou... Volkskrant heeft een belrondje gemaakt. In Nederland koerst aan op een vroegtijdig en volledig vertrek van militairen... uit de Afghaanse provincie Kunduz. Al dus de Volkskrant. Van. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Was a word, I don't understand.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 sound. Marlon Redette hoorde u met New Age. Ja, dat geluid. Mark Robin Visser in ja. Eindhoven. Ah, ah. Wat was dat? Ja, heb je het nog niet herkend? Nee, sorry. Het is toch wel, ja, het is toch wel nog wel ook bij onze generatie ook nog wel. Misschien moeten we nog eventjes ook uh, voor de mensen thuis nog één keer het geluid van deze vrijdag. <tie> <tie> het is als een soort uh, eend... Geweldig, hè? Ja, ja, ja, Dat is wel een beetje vloeken in de kerk, hoor, Lara. Oh. Hm. Het is geen eend. Als oh, dan is het dan een. Jij zit in horen. Eindhoven, hè? Sst, st, st, st. Oh, pardon. Laat hem nog eens horen, jongens. Even, in, even omhoog. Ja. ja. Dit moet toch. Bij heel veel luisteraars moet er nou toch wel op zijn minste een, een rood lampje gaan branden. Een kettingzaag wordt hier geholpen. Heel goed, Lara. Wat zeg je? Een kettingzaag wordt hier geroepen. Nee, nee, okay. nee, een rijdende kettingzaag dan misschien. Ja, Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, dat is wel grappig ook. Want uh, dit weekend wordt er een, uh, wordt er een festival uh, georganiseerd. En dat, dat festival dat heet Het Wonder van Eindhoven. En uh, het is bedoeld als een eerbetoon aan uh, de technische innovatie en het design... en alles wat Eindhoven gedurende de 20e eeuw heeft voortgebracht. En waar wordt dat festival gehouden, Lara? In Amsterdam. Ah! <laughs> nou, dat laatste dat... Ja, ja, dat begreep ja. ik dus niet helemaal. Uh, dus daarom dacht ik, weet je wel, in Amsterdam... wij gaan natuurlijk naar Eindhoven, want hier gebeurde... en trouwens, er gebeurt nog steeds ontzettend veel in Eindhoven... maar er zijn toch ook wel veel dingen hier die voorbij zijn... en die, toch wel iets om leuk, leuk om naar te kijken. En een van de dingen die ook tijdens dat festival... natuurlijk een hoofdrol zal spelen, dat is de DAF. De ah, DAF is, de en, DAF. En, ja, dat was het. En wij gaan dit weekend dus in, okay. in Amsterdam... gaan we ook een défilé van DAFjes uh, zien. En, uh, he, allemaal trutten, honderden truttenschudders uh, op een rijtje. En uh, wij gaan gewoon vanochtend nog eens even... in die geschiedenis van die DAF uh, kijken. Wat is er eigenlijk met die auto's uh, gebeurd? En waarom rijden er nog wel steeds DAF-trucks? En rollen er nog steeds heel veel DAF-trucks van de band? En worden die auto's niet meer gemaakt? Nou, denk ik, Lara, uh -huh. dat heel veel luisteraars... wel herinneringen hebben aan een DAF. Want voor veel mensen was dat... Uh, uh, misschien wel hun eerste auto. Van mij niet trouwens hoor, ik ben gewoon met de staap begonnen. Maar dat, is gewoon, ja, dat ligt aan mij. Maar heel veel mensen zijn in een DAF begonnen... of hebben daar leuke herinneringen aan. Die wil ik graag horen via mijn weblog. Ik heb inmiddels een weblog op nos.nl... Okay. Geplaatst, komt nu een heel ander soort auto aanrijden, maar die is niet voor mij. Uh, reacties graag, mooie verhalen, ontroerende verhalen, schokkende verhalen. Misschien heeft u hem wel tegen een boom geparkeerd. En wat bleef er toen van over? En ja, ik dacht misschien dat dat ook via Twitter kan. Lara, ja, ja dat weet prima. Ik ik niet. Ja, zeker. Dat kan via Radio, Dus etlaradio en ja. nos.nl. Daar kunnen mensen hun herinneringen kwijt aan de DAF. Verder nog iets? Ja, nou, er komt net een meneer naar me toe. En een heel anders Goedemorgen. Goedemorgen. U bent... Oh, ik had een afspraak met u. Dat klopt, dat is een bus. Maar uh, u, komt, uh, u komt wel in een hele vreemde auto aanrijden. Ja, dat heeft zijn redenen. Dat heeft ja, redenen, ja. Al, dat is al best. Nee, ik heb een zoon die heeft wel beperking en die heeft een En daarom kom ik in een Ford. Een hele grote fortbus. Ja, in een ford ja. En daarom rij ik in een fortbus. Luisteraars, meneer Cox is uh, de directeur van het DAF-museum. We gaan er binnen, hè? We gaan het museum openmaken. We gaan het museum openmaken. En dan hopen we dat de luisteraars met mooie DAF-verhalen op de proppen komen. Kijk eens aan. Die kunt u dus Ja, tot straks. Maar Robin in Eindhoven dus vanochtend. Onder andere bij het DAF-museum. Nu kunt u herinneringen kwijt bij ons. Over de DAF, uw eerste DAF, uw tweede, uw derde. Laat maar komen. Uh, via radio op Twitter en uh, op onze site nws.nl. Daar heeft Marco robin Visser een blog gepost, zoals dat heet. En daar kunt u op klikken en ook reacties kwijt. Het is negen minuten voor half zeven. Terug in de tijd, alweer. Wim Kok was premier en zijn partij, de PvdA, was de grootste van het land. In de jaren negentig was dat.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 ook te verbinden met deze waarden. Dus de, de Kamerfractie spreekt ministers ook aan met de vraag... wat betekent uw beleid voor Brigitte de Schoonmaakster? Ja, ja, ja tot, dat, dat deden ze vast ook al. Ja, maar uh, dit is een oproep om dat veel breder te gaan doen. Directeur Monika Sie was dat van de Wiarda-Beckman-stichting... het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Over een nieuwe koers voor de partij. Ze was in gesprek met de verslaggever Wilco Bo. Ja, we zijn wel een beetje van de geluiden vanochtend, hè? maar ja, het is radio tenslotte. Uh, dit is de nieuwe ontdekte rindjani dwergoor Vernoemd naar de gelijknamige vulkaan op het Indonesische eiland Lombok. Nederlandse onderzoeker George Jangster kwam de uil samen met drie andere internationale vogelkundigen op het spoor. Volgens hen is het een compleet nieuwe inheemse soort dat nog nergens anders ter wereld is aangetroffen. En Jangster vertelt allereerst hoe die eruit ziet. Het is een kleine uil met, uh, met twee uh, schattige oorpluimen, knalgele ogen. En net als veel uilen is hij is hij bruin, maar heeft een iets witte buik. Uh, maar de details van zijn verenkleed verschilt hij dus van alle andere uilen. <tie> Pas in 2003 uh, kwamen onderzoekers, wij dus, erachter dat het uh, deze verschilde van alle andere uilen. Tot die tijd werd hij uh, steeds gerekend... Tot een soort die uh, op de naburige eilanden, Sumbawa uh, en Flores, uh, voorkwam. En, en dat kwam omdat uh, het eigenlijk sprekend lijkt op die soort. Het geluid op het ene eiland, op Flores, waarvan men voorheen dus ook dacht dat dat de soort zou zijn op de Lombok. was een, een, een, ja, hele, een, een rauwe keelklank, een raafachtige van. Oh. Op Lombok hoorden wij een fluit Het geluid dat je gewend bent van, uh, van uilen. Nou, toen was het dus inderdaad duidelijk uh, dat iets, uh, iets spannends was ontwerkt. Maar ja, we wisten niet of er toen al een naam was gegeven aan die populatie op Lombard. Pas dit jaar hebben we eigenlijk kunnen bewijzen dat het echt ook een nieuwe soort is. En durven dus mee naar buiten te treden. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Hoorde hem nog eventjes op het eind? Ajax heeft goede vooruitzichten op het behalen van de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers versloegen gisteravond in de arena stero Boekarest met 2-0. Al Wereld en Van Rijn scoorden voor Ajax. Trainer Frank de Boer blikte naar afloop tevreden terug. Ik denk dat we vandaag een uh, goed Ajax hebben gezien. Maar ik vond ook een, uh, een goed Stel die... Uh, ...met uh, gedurfspel ons proberen onder druk te zetten. En het was maar goed dat we denk ik een goede dag hadden vandaag. Of tenminste de lijn die we de laatste uh, weken eigenlijk al in hebben gezet. En dan konden we er steeds onderuit uh, komen. Maar er we wel hard voor werk in ieder geval. En, uh, en bij Vlaag heb ik echt fantastische aanvallen gezien. Een tegenvaller voor Ajax was het uitvallen van Kenneth Vermeer. De doelman liep kort voor rust een beenblessure op... en moest in de tweede helft worden vervangen door Jasper Sielissen. In de rust zei ze van ga je me klaarmaken. Dat is nog niet helemaal zeker. En Hennie kwam twee minuten voordat de rust voorbij was... kwam hij naar me toe van uh, ga daar de beslissing nemen. Uh, dus ik maakte me al klaar om erin te komen. En toen kreeg ik het, uh, het woord uh, dat ik erin mocht. De blessure van Vermeer lijkt trouwens mee te vallen. Hij kan waarschijnlijk volgende week gewoon meespelen... als de return is in Roemenië. Een return die Frank de Boer met vertrouwen tegemoet ziet. Hij vindt het vooral belangrijk dat Ajax geen tegendopend heeft gekregen. Als je nu eentje maakt, dan moeten ze er opeens vier maken. En, uh, dat voordeel heb je. Ze zullen toch moeten komen. Dat betekent dat we meer ruimtes uh, gaan krijgen. Maar uh, 2-0 is, is zeker nog niet gedaan. Zij hebben hun mogelijkheden gehad. En, uh, het zal zeker een heksenketel uh, worden... En we moeten zeker, of misschien nog wel geconstateerde uh, spelers... zoals we vandaag hebben gespeeld. Bij het ABN tennis tennistoernooi zijn de Nederlanders in het enkelspel helaas uitgeschakeld. Timo de Bakker kon het niet bolwerken tegen topfavoriet Roger Federer. Hij verloor in twee sets. De Bakker moest na afloop toegeven dat Wins er niet in zat. Nou, daarvoor heb ik gewoon te weinig kans in zijn series games gehad. Ik zat er een eentje in uh, waar ik ook een breakpoint had. Ja. Ja, waar ik net niet, uh, net niet erbij zat. En ik verlies gewoon twee keer snel mijn service en twee keer gewoon door, door eigen fouten. En verder zit ik er best wel solid in. Maar ja, die twee games zijn uh, is gewoon te veel tegen deze, uh, tegen deze wereldtoppers. Igor Zijsling, die in de eerste ronde nog uh, verrassend uh, won van Jo Wilfried Tsonga, verloor helaas van zijn slowaak Martin Klizan. Oud-bondscoach Bert van Marwijk heeft een forselijk aanbod uit Abu Dhabi laten lopen. Van Marwijk stond op het punt om een contract voor anderhalf jaar te tekenen bij de club Al Jazeera. Maar besloot op het allerlaatste moment om zich toch niet op de aanbieding in te gaan. Volgens Van Marwijk was het gevoel niet goed en heeft hij nog te veel sportieve ambities. De snowboarder Dimitri de Jong heeft zich op de halfpipe gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen volgend jaar in Sochi. Hij deed dat ook in de Russische stad waar hij zevende werd bij een bekerwedstrijd op de Olympische piste. Om daadwerkelijk bij de Spelen aan de start te verschijnen, moet de Jong nog aan een kleine voorwaarde voldoen. We moeten in de top 40 blijven staan in de wereldranking, uh, zeg maar. Niet echt een probleem. Uh, ja, verder eigenlijk niks. Ik moet nog een paar wedstrijden doen en dan kan ik eigenlijk... Uh... Ga recht op het schenen tot aan de Olympische Spelen. Radio 1. Het NOS Journaal. Het komt wel goed eens dus met de jong. Het is uh, half zeven geweest. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Timbuktu, de stad in Mali, die heroverd werd op islamitische strijders, is een belangrijk al-Qaeda document gevonden. Het zijn instructies van de Afrikaanse leider van die terreurbeweging.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 De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt dat burgemeester Joritsma van Almere te ver gaat... in haar houding tegenover verslaggevers van Poont. Joritsma weigerde hem maandag toe te laten bij een bijeenkomst over kentekenplaten... omdat ze volgens haar toch niet voor dat onderwerp kwamen. De NVJ vindt dat Joritsma handelt in strijd met de grondwet. De verkoolde resten die werden gevonden in een boshut in Californië... zijn van de ex-agent Christopher Dorner. Dat heeft de Amerikaanse politie bekendgemaakt. De identificatie gebeurde aan de hand van gebitsgegevens. Over de doodsoorzaak heeft de sheriff van San Bernardino County niets gezegd. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten en oosten kan nog sneeuw vallen. Het is glad. Verder is het vandaag wisselend bewolkt. Een enkele winterse bui. Het wordt 2 graden langs de oostgrens tot 6 in Zeeland. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. en Het is op de meeste plaatsen droog. In de nacht is het plaatselijk lichte vorst. ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve het zuidwesten en het zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor. Verder zijn de lokale wegen in het hele land nog steeds door sneeuwresten of door bevriezing hier en daar glad. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een aanrijding geweest bij Gratum. Daar ligt nu een busje op zijn kant. Verkeer wordt zolang via de af- in de oprit geleid.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Beermese regering is in verlegenheid gebracht... door de verschijning van een wat beladen rapport. Want daarin staat dat de politie witte fosfor heeft ingezet... bij het uiteendrijven van demonstranten. Dat was uh, eind november vorig jaar. Tientallen mensen, vooral monniken, hielden een sit-in... omdat ze van hun land werden verdreven voor de aanleg van een kopermijn. Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas. Um, kent het verhaal, Michel? Wie heeft dat rapport geschreven en wat staat erin? Ja, dat rapport is opgesteld uh, door een aantal advocaten van de slachtoffers... en door een Amerikaanse mensenrechtenorganisaties. En ja, wat erin staat is... Uh, die demonstranten die hadden een tentenkampje opgericht op dat terrein waar die mijn moest komen. En op 29 november is de politie daar binnengevallen. De politie zelf zegt dat ze alleen maar traangas en rookbommen hebben gebruikt om de demonstranten daar weg te krijgen. Maar nu is er bewezen volgens dit rapport dat er witte fosfor is gebruikt. en Dat is een heel gevaarlijk gemeengoedje, wat normaal gesproken alleen maar in militaire acties wordt gebruikt. dus is onder andere in Irak gebruikt. Maar uh, ja, ze hebben een, uh, een uh, granaatrols die ze hebben gevonden daar... die hebben ze laten analyseren in een uh, laboratorium in Bangkok, in Thailand. En daaruit is gebleken, onomstotelijk gebleken dat de politie daar dat, uh, dat, um, ja, dat legermateriaal gebruikt heeft. Okay. En jij bent nadien in dat gebied in het noordwesten van Birma geweest, hè? Wat hebben de mensen jou verteld? Nou, ik ben niet in het noordwesten geweest. Ik was uh, wel in Birma. En... Uh nou ja, want Er werd her en der in het land werd ertoe gedemonstreerd en dat was de goede kant van deze zaak. Uh, dat meteen bleek dat de nieuwe vrijheid in Burma toch ook uh, een beetje uh, vorm begint te krijgen. En ook de berichtgeving in de media daar, die was opvallend open en opvallend... Uh, uh, helder Dat werd meteen heel kritisch geschreven. En ja, de mensen die, uh, die hebben dus meteen al een idee gekregen... van wat de politie hier heeft gedaan, dat, uh, dat is niet goed geweest. En door al die berichtgeving en door de demonstraties toen... is de politie al gedwongen geweest om excuses te maken... voor het veel te harde optreden. Mm. Alleen die fosforzaak die is toen nog niet aan de orde gekomen. Okay. En, en de Weermeester regering, hebben die gereageerd op dat rapport? Ja, die hebben nog niet gereageerd. Ja, de enige reactie is dat ze een commissie hebben benoemd die de hele affaire uitzoekt. En Die commissie die staat onder leiding van de oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Hmm. Maar uh, dat rapport en dat onderzoek dat is nog niet afgerond. Goed. Michel Maats, onze Zuidoost-Azië-correspondent. Dank je. Iran, daar dreigt een tekort aan uh, essentiële medicijnen. Zo is de export van geneesmiddelen vanuit de Verenigde Staten naar Iran met 50 gedaald. Eh, niet zozeer omdat die onder de sancties vallen, maar omdat banken geen zaken meer willen doen met Iran. Hoe dan ook, de patiënten, die er afhankelijk van zijn, beginnen zich inmiddels grote zorgen te maken. In het centrum van Teheran zit de universiteitsapotheek. Dat is op dit moment de enige plek in Iran waar sommige hele specialistische medicijnen voor de behandeling van kanker bijvoorbeeld nog te vinden zijn.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 Ja, dus dat wordt een steeds groter probleem in Iran. Nu hoorde correspondent Sander van Hoorn vanuit de hoofdstad Teheran. Het is twaalf uh, minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik neem u mee naar Bahrein, want het is opnieuw onrustig in het Golfstaatje. Gisteren is het tot een gewelddadig treffen gekomen... tussen demonstranten en de oproerpolitie. Er waren veel mensen op straat, omdat op 14 februari gisteren dus... 2011, twee jaar geleden dus, een opstand tegen de regering uitbrak. Een opstand die toen hard werd neergeslagen. Contact nu met uh, Roeland van der Helm. Hij woont en werkt in Bahrein. Uh, meneer van der Helm, wat heeft u ervan gemerkt? Ja, goedemorgen. Uh, ook hier... Ik heb er heel veel van gemerkt. Uh, vannacht was het uh, uh, uiteindelijk uh, redelijk rustig. Maar sinds woensdag, de dag voor de 14e van februari. werden vanaf smiddags met grote groepen heel veel blokkades opgeworpen. op uh, zelfs de motorweg, uh, autobahnen. ook de wegen in en uit de dorpen waar de Shiiten vooral wonen. Dus vooral Mannema, de hoofdstad, is redelijk rustig. Maar mensen die werken buiten Panama konden vanaf uh, gisterochtend niet naar hun werk of uh, reizen. Want de wegen waren allemaal geblokkeerd. Hmm. En, en hoe reageerde de, de politie op de demonstranten? De politie was, uh, zoals ze hier ook bij tweets doen, uh, was al geïnformeerd. Want de, de shiiten hebben elkaar opgeroepen om eigenlijk de hele dag uh, niet te werken... De scholen zouden dicht moeten zijn en alle mensen moesten binnenblijven. Want ze wilden echt een actie voeren tegen de politie en, de, en het leger van Bahrein. Dus de politie stond smiddags toen ik uiteindelijk thuis kon komen. Op woensdagmiddag stonden al met tanks en ontzettend een grote leger van politie. Overal bij dorpen. Dus de gespannen sfeer begon eigenlijk al op woensdagavond. En s'avonds en s'nachts... Constant zijn de mensen buiten en proberen eigenlijk uh, de politie te treiteren, zo mag ik het wel noemen. En dan heb je charges die ze uitvoeren, uh, vooral met traangas en met rubberen kogels. En er zijn twee doden gevallen, Eén officieel is een kind van 16 die eigenlijk in een groep meedeed in een oproer en een politieman. Oké. Okay. En, en wat is de kern van het probleem? Want u zei het al eventjes, um, een probleem tussen Shiiten en Soenis. Maar waar, waar gaat het over? Ja, eigenlijk als een buitenstaande, als je hier woont, denk je... God, het zijn twee uh, kijvende kinderen en er is geen oplossing. Ze blijven maar ruzie zoeken. De Soenis, dat is de koning, die vindt dat hij uh, hier regeert. En hij heeft een uh, familielid, die is de zeg maar minister-president, al voor bijna 50 jaar. En de shiiten die altijd armer zijn, die wonen in de dorpjes. Want daar is het, het is niet in de grotere steden, in de dorpjes daar verblijven ze. Ze zijn arm, eh, het dorp wordt niet onderhouden, ze hebben bijna geen baan. Dus ze zijn arm, ze leven vooral van visbekoop en kleine winkeltjes en dat soort dingen. Zij willen re reforms. ze willen dat het dat uh, voor hun het leven beter gaat worden. Mm. En, en heeft de koning daar oog voor? Nee, totaal niet. Mm. Wat, wat ik uh, gehoord heb en wat ik nu zie dagelijks... zijn de pak een beetje 2000 grote landcruisers van de politie met uh, zwaailicht dag en nacht op alle plaatsen waar eventueel die Shiite een weg kunnen blokkeren... of uh, rijke mensen, want we hebben natuurlijk wel een rijke wijk... Die worden allemaal geblokkeerd dag en nacht door politie die daar aan het uitkijken is. Ze kijken dus niet naar de weg, maar ze kijken naar het veld of daar mensen wellicht uh, een actie willen gaan voeren. Okay. Ja. En, en kan, kan je als uh, Bahreini uh, zeggen wat je wilt? Kun, kun, kunt u doen en laten wat u wilt daar? Ja, ja. ik moet zeggen uh, je bent eraan, want het is dagelijks. Dagelijks zijn de Protesten. En op vrijdag is er meestal, de dorpjes worden dan gewoon afgesloten. Heel, heel typisch, want niemand kan erin, maar ook niemand kan eruit. Dus ze, ze, ze trekken zich heel erg terug, terug op zichzelf. En dat is natuurlijk iets, je moet communiceren als je iets wilt bereiken, dat is mijn gevoel. Hm? Het laatste bericht wat ik nu zojuist vanochtend hoorde, is dat de regering ook gereageerd heeft op de grote oproer van gisteren. En zij zeggen dat het uh, een terroristische actie is... wat geleid wordt vanaf buiten, dus vanaf buiten Bahrein. Nou, dat hebben we wel eens vaker gehoord, hè? Als het gaat om ja. opstand van de ene groep tegen de ander. Meneer Van der Helm, fijn dat u ons eventjes bij wilde praten... over de toestand momenteel in Bahrein. Heel graag gedaan. En zo dadelijk, de geestelijke vader van Suske en Wiske, Willy van der Steen... die zou vandaag 100 geworden zijn. Nou, dat gaat niet ongemerkt voorbij, kan ik u vertellen. Eerst verkeersinformatie. Jolande van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Uh, gaat best wel goed. Uh, alleen op de A2 Maastricht richting Eindhoven... er was vanochtend vroeg een aanrijding bij Gatem. Daar ligt een busje op zijn kant. Daarbij is wat rommel op de weg terechtgekomen. Daar moet zo'n speciale ZOAP cleaner voor komen. Uh, tot die tijd gaat het verkeer via de af en de oprit... Uh, op de A10, de ring van Amsterdam tussen knoopend Koenplein en Westpoort... twee kilometer richting Den Haag. Verder ja mist eigenlijk op grote schaal. Alleen het zuiden en het zuidwesten van het land daar is geen mist. Verder nog steeds uh, lokale wegen hier en daar glad door bevriezing of door sneeuwresten. In de ochtendspits, ja, ik denk rond half negen niet meer dan 30 kilometer. Oké, okay, nou dat valt reuze mee. We spreken en horen je later. Dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. We hebben u gevraagd uw herinneringen met ons te delen. Um, zodat Mark-Robin Visser daar gebruik ja. van kan maken vanochtend. Mark nou, er zijn wat herinneringen binnengekomen aan Hart, DAF. Hartstikke leuk. Ja, um, ja. Bijvoorbeeld, uh, Eline, als ik als vierjarige met de buren meereed in de DAF naar het strand... dat was in 1968, dan regende het altijd... En hier moet iemand heel hard lachen. John Koenraads. DAF. Komt de DAF met het, met het pintere pookje ook aan bod? Net zo hard achteruit als vooruit. Ja, geweldig hè. Ja, ja, op het weblog ook hoor, via nos.nl lees ik iemand uh, uh, verteld over een tante die een DAF had, maar die was niet zo goed in... Oh nee, moeder. Die was niet zo goed in parkeren en dan tilde ze de auto maar in de parkeerplaats. Want zo'n DAFje kon je <lacht> vrij makkelijk optillen. <lacht> en iemand anders die schrijft, ik had een leenauto van een collega, Anneke de Jong, schrijft dat een groene DAF met een automaat, maar ik had nog nooit automaat gereden. Het was een nachtmerrie, want ik wist niet hoe ik moest stoppen. Nou ja. Hartstikke leuke verhalen. Kom op met die verhalen, er zijn vast nog veel meer. Leuke herinneringen aan DAF, Ton Cox, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het DAF-museum, daar ben ik nu op bezoek. En u leest nu ook met mij mee die reacties die op het weblog komen. Dat soort verhalen hoort u hier vast ook heel vaak. Ja, we krijgen heel veel leuke, leuke verhalen en leuke reacties. Ja, en, en als je moet geloven hoeveel mensen een DAF gereden hebben... <lacht> dan denk ik dat er tien keer zoveel geproduceerd zijn als in werkelijkheid. Ja. Iedereen heeft wel een herinnering aan DAF. Iedereen, uh, iedere familielid en uh, uh, noem maar op die hebben herinneringen aan, aan DAF... hebben we allerlei dingen meegemaakt met, met, uh, met hun DAFje... of hun tante, of hun oma, vader, moeder, broers, zus hadden, heeft een DAF gehad. En dan moeten er zeker 10 miljoen geproduceerd zijn. Ja, Fred de die, die schrijft... ik kocht een DAF voor één gulden. Uh, de achterbank eruit gesloopt, de achterklep eraf... en vervolgens een vriend met een lange stok gas geven en remmen... via touwen aan het stuur... Tot slot overleefde hij de sprong over een schans die wij maakten niet. Dat klinkt een beetje verontrustend. Ja. Ik weet niet of hij nou de DAF bedoelt of de vriend. Ja, ik weet niet wat hij hier bedoelt. Maar ik denk, ik hoop niet dat zijn vriend daar uh, de zaak niet overleefd heeft. Maar ik denk dat uh, de DAF het niet overleefd heeft. Ja, vroeger werden van we die gekke dingen gedaan met, met, met de auto's. En, uh, er is wat afgestund met die DAFjes ook, hè? Ja, er zijn, er zijn dingen gebeurd waar wij eigenlijk niet oh. aan herinnerd willen worden. Want dat was, er zijn het momenten geweest dat André even Duin uh, hele gekke dingen met de oudjes deed. En dat is een periode waar wij zeggen, ja, laten we dat maar, uh, laten we dat maar eventjes tussen ja. aan een uit zetten. En laten we daar maar uh, niet, meer, niet meer over. Meent u dat nou? Nou, ik vind het erg wel leuk. Uh, meneer Koks, ik ben hier eigenlijk omdat komend weekend uh, een festival uh, wordt georganiseerd. Het festival heet Het Wonder van Eindhoven. Dat is een initiatief van Paradiso en de VPRO in Amsterdam. Uh, en dat festival dat gaat over uh, de technische innovatie hier in de regio Eindhoven in de vorige eeuw en ook een eerbetoon aan het design, alles wat hier vandaan kwam. Uh, en tot mijn verbazing wordt dat festival dan in Amsterdam gehouden. Snapt u dat? Ik begrijp dat, ja. U begrijpt dat. Leg mij dat eens uit. Uh, Amsterdam uh, en de Amsterdammers... Uh, menen dat zij hun middelpunt van, van, van ons land zijn. Ja. Maar als je op technologische basis gaat kijken... als je naar het design gaat kijken... dan gebeurt dat eigenlijk maar op één plaats in, deze, in, in, in, in Nederland. En dat is in de slimste regio uh, van, uh, van de wereld. Ja. En dat is uh, de regio Eindhoven. Ja. Maar dan... Ga je, dan, geef je toch, dan ga je zo'n festival toch in Eindhoven organiseren, zou ik denken? Nou, dat zou je, zou je misschien wel denken. Maar je wil het naar buiten uitdragen. Je wil laten zien aan, aan, aan de stad, aan, aan, aan het land... van kijk eens hier wat wij hier in Eindhoven allemaal kennen en kunnen. En uh, uh, dat had je in Eindhoven kunnen doen. Maar ik denk dat je dan niet de belangstelling had gekregen... zoals we dat nu hebben. Ik denk dat als wij dat hier in Eindhoven hadden... dat u hier weer was geweest vandaag. Het moet wel in Amsterdam... Het moet uh, het grote publiek. Om het meer publiek te trekken, om meer aandacht ervoor te krijgen... moet het in Amsterdam. Goed. Nou, wij duiken vanochtend in de geschiedenis. En vooral van DAF natuurlijk, hè, wat Hollands Glorie vroeger was. En nogmaals, graag uw herinneringen. Betwitter ons of uh, bij e-mail of uh, weet ik veel via internet. Kom maar op met die verhalen. Er zijn er vast nog veel meer. Tot straks. Ja, de verhalen komen binnen ook over uh, André van Duin... en zijn uh, commentaar op de DAF bij het uh, achteruitrijden. Bij de tros, weet u nog? Oei. Goed, maar daar willen ze niet meer aan herinnerd worden. In ieder geval niet bij het DAF-museum, uh, bij deze. U kunt hun verhalen kwijt bij uh, Marco W. Visser op zijn blog... op nos.nl of bij mij, at la radio op Twitter. Dan Suske en Wiske, ja, wie er niet meer opgegroeid. De meeste mensen kennen de stripboeken... maar de avonturen van het bekende duo zijn ook verschenen... als uh, animatiefilm, toneelstuk, uh, musical volgens mij zelfs, games, speelfilms. Ja. Hallo? Hallo, Barabas, hallo? Een ogenblikje, ze willen net aan de deur. Nee, maar, Suske! Uh, en. Suske, uh... kom binnen, kom binnen, kom binnen. En Whisky, Whisky. Fragment uit Suske en Wiske, de Duister Diamant uit 2004. Het brein achter De Strip is natuurlijk Willy van der Steen... en vandaag is zijn honderdste geboortedag. Ik heb contact met Willem de Graven, directeur van het Belgisch Stripcentrum. Meneer de Graven, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben benieuwd, hoe gaat u de honderdste geboortedag van Van der Steen vieren? Dat is natuurlijk een heel groot evenement voor uh, heel stripliefhebbend België. En uh, daarom gaan we in ons museum, gaan we in een van onze grote tentoonstellingen, gaan we helemaal wijden aan Willy van der Steen. En wat betekent dat dan? Wat gaat en, u daar dus, uh, zien? Uh, um, we gaan de nadruk leggen op het uh, verteltalent van Willy van der Steen. Want we zeggen allemaal dat hij een striptekenaar is, maar eerst en vooral is hij eigenlijk een meestelijk verteller. Um, hij kan uh, met zijn verhalen kan hij echt de, de lezer boeien van het begin tot het einde. En dat is echt een grote kunst. En daarom heet het een toonstelling, wie van der Steen vertelt. Had hij ook kunnen schrijven, denkt u? Had hij ook een, een schrijver kunnen zijn? Als hij zo'n goede verhalenverteller was? Uh, ik denk het wel. Want uh, eigenlijk was, uh, was hij van kindsbeen af was hij altijd aan het lezen. Um, en steeds geboeid door het uh, vertellen. Men heeft dan ooit gevraagd, wat is nu eigenlijk het geheim van een goed verhaal van Suske Wieske? Hij zei, voor een goed stripverhaal heb je drie dingen nodig. Ten eerste een goed verhaal, ten tweede een goed verhaal en last but not least een goed verhaal. Dus voor hem was het wel echt heel belangrijk. En weet u of het goede verhaal visueel begon of met woorden bij hem? Eigenlijk uh, met uh, beide, want uh, Willy van der Steen groeide op in de Seefhoek. dat is een volksbuurt in Antwerpen, je zou kunnen zeggen de Jordaan van Antwerpen. En, um als kleine rakker dan uh, vertelde hij uh, verhalen aan zijn uh, schoolkameraden. En dat deed hij door met krijt op uh, de straat te tekenen. Dus uh -huh. uh, hij vertelde en tegelijk tekende hij. Dus uh, het is eigenlijk heel vroeg begonnen voor uh, Willy van der Steen. En Strip was voor hem dus de ideale vorm om die verhalen te vertellen eigenlijk. Absoluut. Hij uh, heeft er ook heel veel gemaakt. We kennen natuurlijk allemaal Suske Wiske. Maar hij heeft nog veel, heel veel andere reeksen gemaakt. Ik noem er maar een paar op. Uh, Bessie, De Rode Ridder, Robert en Bertrand. De Rode Ridder, ja. Die heb ik ook nog gelezen ja, vroeger. Hoe zegt u? Die heb ik gelezen vroeger, De Rode Ridder. Wacht, er verhaal ook. Een heel knappe reeks. En wat ook knap is, dus Willy van der Steen die gebruikt eigenlijk een basis, de Ronde Tafelen, Koning Arthur. Maar die gaat hij dan aanpassen en verwerken en er eigenlijk opnieuw heel boeiende verhalen van maken die toegankelijk zijn voor een heel breed, ruim publiek. Wat is uw favoriet? Um, het is heel moeilijk, want er zijn zoveel verhalen, maar uh, als het gaat om Suske Wiske, heb ik toch een boontje voor de Brullende Berg. Oké. Okay. Het is een, een, een mysterieus verhaal, yeah. uh, uh, dus er zit heel veel spanning in. En heb je ook een, een, een deel van het verhaal, speelt zich af in de Himalaya, waar het uh, verschrikkelijk koud is. En dat heeft mij eigenlijk als kind... Uh, gefascineerd en doen, doen wegdromen. Dus uh, het is toch wel mijn lievelingsalbum van Willy van der Steen. Prachtig. Wij dromen met u samen weg vandaag. Willem de Grave, directeur van het Belgisch Stripmuseum. Dank u wel, hoor. Met uh, heel veel plezier en een heel fijn weekend voor u. U ook. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Bij me, Marjan Koekoek. Goedemorgen. Goedemorgen. De Volkskrant schrijft dat Nederland eerder weggaat uit Kunduz. De politietrainingsmissie zou al dit jaar in plaats van 2014 worden beëindigd. Veiligheidsminister Opstelten zegt dat het voor Nederland... samen uit, samen thuis met de Duitsers is. Want die willen na de zomer vertrekken uit Kunduz. Na de derde atoomproef van Noord-Korea... willen politici in Zuid-Korea ook kernwapens. Dat valt te lezen in trouw. Bekende parlementariër en zoon van de oprichter van Hyundai zegt het zo. We kunnen niet met stenen gooien als de vijand een machinegeweer op ons richt. De coalitie komt terug op het schrappen van de huishoudelijke hulp voor ouderen. Met 750 miljoen euro extra proberen de VVD en de PvdA steun te krijgen... van de oppositiepartijen voor bezuinigingen op de langdurige zorg. Meer hierover in de Telegraaf. De gemeente Dordrecht wil het aantal WOP-verzoeken... openbaarheid is dat, per burger terugdringen tot tien per maand. De wetgever gaat erover, maar we willen zo een proefproces uitlokken... zegt de gemeente in Binnenlands Bestuur. Aanleiding is een kamerverhuurder die de gemeente bestookt met dit soort verzoeken. En Het AD heeft een portret van Jan Fase, vleeshandelaar uit Breda. De krant noemt hem boefje in de vleeshandel. In de krant omschrijft een anonieme collega hem als kleurrijk, ondeugend en snel. Vaassen ontkent de speel in de fraude met paarden. De vlees te zijn. Hmm. Speelgoedwerk, premobiel tot slot. Marjan, dankjewel. Er ligt onder vuur vanwege een speelgoedbank die ze verkopen. Oh. <laughs> ja, foei. Kinderen kunnen daar geld uit de muur halen. Maar de telegraaf weet dat je er ook nog iets anders mee kunt doen. Namelijk een bank overvallen. Compleet met mini-vuurwapen en een koevoet om de kluis met goudstaven open te breken. Kunt het lezen in de telegraaf vanochtend.